Uur. Dit is Heewel de Jong met het NOS Journaal. treinstaking in Duitsland is een nieuwe fase ingegaan. Sinds vannacht rijden ook veel passagierstreinen niet meer. De staking begon gisteren met het stilzetten van goederentreinen in Duitsland. De machinisten van de vakbond GDL willen de staking tot zondagochtend volhouden. Miljoenen Duitsers zullen ermee te maken krijgen. En in NS International denkt dat zo'n 10.000 Nederlandse treinreizigers gedupeerd zullen worden. De Duitse machinisten staken voor de achtste keer dit jaar. Ze willen onder meer hoger loon en een kortere werkweek. Menselijke resten die onlangs in Nieuw-Zeeland werden gevonden... zijn van de Nederlandse backpacker Ken Bogers. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben zijn familie inmiddels ingelicht. De 26-jarige Bogers werd sinds 21 maart vermist. Er werd een grote zoekactie op touw gezet. Maar toen er een week later nog niets was gevonden, werd het zoeken gestaakt. Een week geleden werden op Farewell Spit in het noorden van het Zuidereiland... menselijke resten gevonden. Die blijken nu dus van Ken Bogers te zijn. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een nieuwe kieswet die het land beter bestuurbaar moet maken. De nieuwe wet houdt onder meer in dat de partij of coalitie die meer dan 40% van de stemmen haalt automatisch een meerderheid krijgt in het parlement. Verder worden lijsttrekkers door de partij zelf gekozen. Nu zijn ze nog rechtstreeks verkiesbaar. Over de nieuwe kieswet is jaren gesteggeld. Tegenstanders vinden de wet ondemocratisch, maar volgens premier Renzi is zij nodig omdat regeren anders een onmogelijke opgave wordt. De nieuwe Italiaanse kieswet moet vanaf juli volgend jaar van kracht zijn. Het weer, buien trekken over het land samen met een stevige oostenwind. Overdag wordt het snel 19 graden langs de westkust tot 23 in het oosten. Aan het eind van de ochtend volgen stevige buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Daarna koelt het af naar 13 tot 16 graden met een stevige zuidenwind. Dit was het heeft het. heeft het Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. ZFM met nu de nacht. I've been making in change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 is not for sale here inside my soul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 chained and bound to you damn what oh, we should Witma van Zonford Hush, it is night Stoff and Dreams pass by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 Wakker in m'n bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten, in de zon ben ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. M'n denken als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, lucht te staren in het duister. Met de eindeloos droom, geen reden om ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in m'n fantasie. Dagdroom en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen, leeft mijn leven, volledige En Heb gezien, alles kan zo van aan de ingaan. Dus dan de lieve gauw. Mijn insteek is aan de net de mouw. Ik zie mezelf er niet zo gauw. Niets doen. En moeten buiten met mijn tanden op mijn taal. Dus ik licht wakker, de nachten dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag. weer vrolijk, zie de zon opkomen, licht wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs door. Slapeloze nachten. Zomerkans langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten. Yeah, en ik wil back to the future. Ik voel op de plek van mijn voeten. Ik raak de stad ligt licht sturken Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken. zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver, Sweept in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. En ik dans met de duivel, dan geeft dat hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Fingers we stil, zit klaar voor de arts. Je de liene verslaven, net als op jou aan de heer. zit, de klok tikt door. Tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen, De zon breekt door. Achtervolg door mijn toekomst, zo'n drang naar morgen. Daarom, ik lig wakker in bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs en door, slapeloze nachten. Voort, of wat ik kan worden, wat ik kan worden. De zon breekt door, de sterren uit de lucht, dat is ons decor. De planning voor morgen, Doe me nog steeds voort. Of wat ik kan worden. wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, Wil ik even weg van al mijn dromen. Maar ik slapeloze nachten.